8 uur. Het NOS journaal. Dorald Meegens. Ouders moeten kinderen kunnen helpen bij aflossen hypotheek vindt CDA. Aantal voortijdige schoolverlaters gehalveerd. En kleine bedrijven moeten meer doen aan gezonde en veilige werkomgeving. Het CDA wil het makkelijker maken voor ouders om hun kinderen te helpen... bij het aflossen van hun hypotheekschuld. Op die manier kan er iets worden gedaan aan de enorme hypotheekschuld in Nederland... van meer dan 900 miljard. En is de schatkist minder kwijt aan hypotheekrenteaftrek. Die kost nu jaarlijks 13 miljard. De huidige regeling waarbij ouders hun kinderen belastingvrij 50.000 euro kunnen schenken... moet worden versoepeld. CDA-Kamerlid Omtzigt wil dat bedrag verhogen... Ook wel hij dat ouders dat bedrag kunnen uitsmeren over meerdere jaren. De regeling zou niet alleen voor ouders moeten gelden... maar ook voor opa's en oma's die hun kleinkinderen een handje willen helpen. Het aantal jongeren dat zonder diploma van school komt... is in tien jaar bijna gehalveerd. Volgens cijfers van het ministerie van Onderwijs... maakte het afgelopen schooljaar kleine 39.000 leerlingen de school niet af. Tien jaar geleden waren dat er nog 71.000. Volgens minister Van Bijsterveld werpt de intensieve aanpak voortijdig schoolverlaten zijn vruchten af. Scholieren die dreigen uit te vallen worden intensiever begeleid. Van Bijsterveld onderstreept het belang van gekwalificeerde arbeidskrachten vooral in de sectoren zorg en techniek. Volgens haar is door de afnemende schooluitval de jeugdwerkloosheid in Nederland relatief laag. Het kabinet wil het aantal voortijdige schoolverlaters de komende jaren verder terugdringen. Het zou er in 2016 maximaal 25.000 moeten zijn.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 Ook zijn de risico's voor medewerkers vaak niet goed in kaart gebracht... en worden invalkrachten niet goed voorgelicht over het werk. Veel bedrijven denken dat goede veiligheidsmaatregelen te duur zijn. Bierbrouwer Heineken heeft het afgelopen jaar meer winst en omzet geboekt. Dat blijkt uit de jaarcijfers die het bedrijf vandaag heeft gepubliceerd. De omzet steeg met 6,1 procent. De winst ging met bijna 9 procent omhoog, naar 1,58 miljard euro. En dat was meer dan analisten hadden verwacht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 Obama bracht ook de mensenrechten in China ter sprake. Volgens Xi is er de laatste 30 jaar op dat gebied enorme vooruitgang geboekt... en voert eraan toe dat er altijd ruimte is voor verbetering. Verwacht wordt dat Xi Jinping volgend jaar de Chinese president Hu Jintao opvolgt. De algemene vergadering van de Verenigde Naties stemt deze week nog over een nieuwe Syrië-resolutie. Die is opgesteld door Saudi-Arabië en veroordeelt het geweld dat president Assad tegen zijn eigen volk gebruikt.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 De bewoners sprong uit het raam en raakte daarbij ernstig gewond. Twee anderen hebben rook ingeademd. Eén van hen moest naar het ziekenhuis voor behandeling. Hulpdiensten hebben 13 huizen in de omgeving ontruimd. De bewoners zijn opgevangen in het gemeentehuis van Culemborg. Het weer in de zuidwestelijke helft van het land bewolkt met af en toe regen. In het noordoosten opklaringen wel wat losse buien. Het wordt 5 graden in het oosten, 7 graden aan zee. En er staat een stevige noordwestenwind. Morgen opnieuw bewolkt met wat regen of notregen. ANBV-verkeersinformatie: de, de dagelijkse files zijn wat langer dan gebruikelijk. Op die tijdstippen staat nu 140 kilometer in totaal. De files die worden veroorzaakte ongelukken, staan op de A1 van Amersfoort naar Amsterdam. Voor knooppunt water 4 kilometer. Op de A12 Utrecht richting Den Haag. Voor knooppunt Minsk-Klausplein 8 kilometer. Daar is de Spitsstrook dicht.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 En Marcel Ooster. Goedemorgen. Het geweld tegen de Syrische bevolking gaat in alle hevigheid door. Veel van de YouTube-filmpjes daarvan werden gemaakt door de Syrische activist Danny Abdul Dayem. We dit. We zijn geen dieren. We zijn niet mensen. We vragen om hulp. We vragen je hulp was gisteren in Brussel bij het Europees Parlement in tijdens AD sprak met hem. De minister opstelde van Veiligheid vindt dat burgemeesters alles uit de kast moeten halen om het geweld tegen homo's te bestrijden. Burgemeester Wolse van Utrecht reageert. Er wordt ook meer over het teruggevonden werk van Karel Appel. En de middelbare scholen worden steeds vaker afgemaakt. Ja, het aantal jongeren dat zonder diploma de school verlaat is de afgelopen tien jaar ongeveer gehalveerd. Blijkt uit cijfers die minister van Bijsterveld van Onderwijs vandaag naar de Tweede Kamer stuurt. Volgens de minister is hiermee het doel van het eerdere kabinet Balkenende gehaald. Ja, dat hebben we eigenlijk zo goed als gehaald. Uh, maar voor mij, uh, als minister van Onderwijs, is het veel belangrijker... dat ik weer een nieuwe doelstelling in dit regeerakkoord uh, heb uh, afgesproken. En daar gaan we nu de komende jaren weer verder aan werken. Dus u gaat nu niet lui achterover hangen en denkt... ach, die belofte van Balken hebben we gehaald? Nee, want ik wil echt terug naar uiteindelijk 25.000 schoolverlaters per jaar. En dat vind ik er dan nog 25.000 te veel. En dat betekent dat er echt heel hard gewerkt moet worden op scholen en door gemeenten. Maar we weten ook dat we voor een deel gewoon bij de jongeren... ...jongeren terechtkomen met vaak hele grote problemen, multiprobleemjongeren... Uh, ja, ...waar het soms heel moeilijk is om ze echt uh, op school te krijgen en uh, tot een diploma uh, te krijgen. Dat zie je vooral bij het mbo. Als je de cijfers bekijkt, dan is het bij het mbo toch lastig. Um, hoe verklaart u dat? Ja, hoe komt dat? Uh, het zijn grotere scholen... Jongeren maken soms een verkeerde beroepskeuze. Dan zitten ze in een opleiding die ze eigenlijk toch niet uh, nou ja, zo leuk is als dat die leek. Uh, dus dan zijn ze teleurgesteld, haken af. Soms komt het ook omdat er uh, te weinig lessen gegeven worden... en jongeren daarmee te weinig uh, verbonden en geboeid zijn op de school zelf. Uh, en wat we nu willen doen als kabinet is laten we uh, een accent zetten op dat eerste jaar. Daar moeten we jongeren zien vasthouden. Want als ze eenmaal dat doorgemaakt hebben... dan komen ze op het spoor naar dat diploma toe. En dat betekent dat we 150 miljoen extra investeren in uh, het eerste jaar van het mbo op alle niveaus. En uh, dat we meer lesuren uh, daarmee gaan betalen. Zodat jongeren gewoon uh, ja, geïnteresseerd blijven en uh, gemotiveerd blijven om naar school te gaan. En als dat eenmaal niet goed is haken jongeren af. Waarom vindt u het zo belangrijk dat uh, deze jongeren een diploma halen? Nou, met een uh, diploma heb je gewoon twee keer zoveel kans uh, op een baan. En we zien ook dat jongeren zonder een diploma vijf keer zoveel voorkomen in de uh, criminele hele uh, uh, documentatie, om het maar zo te zeggen, de registers van de politie. Uh, en dat moeten we natuurlijk willen voorkomen. Jongeren moeten eigenlijk gewoon straks, als ze klaar zijn met hun diploma, echt een bijdrage leveren aan de samenleving. Grijp ik het goed dat u uh, redeneert van ja, als we de jongeren maar een diploma geven, is de kans op werkloosheid, jeugdwerkloosheid kleiner? Ja, zeker. Dat heeft zeker te maken, uh, uh, jongeren zijn gewoon klaar voor de arbeidsmarkt en in die zin ook gewoon uh, ja, goed inzetbaar. Nu hoor je vaak, ja, het is allemaal heel makkelijk de afgelopen jaren. Dan heb je de makkelijke gevallen weer op school gekregen. Nu, de harde kern, de moeilijke jeugd. Hoe gaat u die er dan bij krijgen? Uh, natuurlijk, de komende jaren wordt het ingewikkelder. Je komt gewoon bij de harde kern. We kennen veel multiprobleemjongeren. Daar doen we ook wel allerlei uh, dingen aan. Bijvoorbeeld de wijkscholen in Rotterdam. Waar jongeren gewoon weer op het goede spoor gezet worden. Uh, discipline meekrijgen, structuur meekrijgen. En dan hopen we dat we ze weer in het gewone onderwijs terug kunnen brengen. Uh, maar dat soort activiteiten. Ja, die zullen zeker nodig zijn, omdat we echt inderdaad bij de harde kern uh, aan het komen zijn. Minister van Wijsterveld van Onderwijs, tevreden dus, maar er moet nog wel veel werk verricht worden. Marcel Brils sprak met de minister. Burgemeesters moeten de bestaande wetgeving beter benutten om discriminatie van homo's te bestrijden. en Ook het geweld tegen homo's. Die boodschap gaf minister Opstelten gisteren mee in een overleg met zo'n twintig gemeenten. Volgens cijfers van het COC heeft zeven op de tien homo's te maken met discriminatie. En in drie op de tien gevallen wordt daarbij ook geweld gebruikt. Volgens minister Opstelten is het onacceptabel dat homo's zich uit hun huis laten wegpesten. Je moet er gewoon bovenop zitten. En je moet uh, je uitspreken dat je het niet accepteert. U blijft hier wonen. Uh, desnoods zet ik de ME in. Uh, zei iemand, uh, maar u blijft uh, wonen. Ik uh, bewaak dat. Nou ja, dat is natuurlijk heel belangrijk. Want dan is er ook duidelijkheid uh, voor, voor de hele buurt en de wijk... wat de opstelling van de overheid is. Het wegpesten van homostellen is enorm in het nieuws gekomen uh, in Utrecht... waar een, uh, een homostel uit Leidse Rijn aangaf... Uh, ja, wij zijn weggepest uit onze wijk. Is nu ook de conclusie getrokken... we hebben de zaak toch iets te veel uit de hand laten lopen? Nou ja, dat is, uh, het is natuurlijk een ernstig uh, probleem. Ik vind uh, wel, als ik naar iedereen kijk... Uh, dat ook naar iedereen vraagt, dan is het toch wel zo... Van, nou, Iedereen zit er bovenop, alles uit de, inderdaad, uit de kast haalt... om nieuwe onaanvaardbare situaties te voorkomen. Op tijd, dat is natuurlijk heel belangrijk, op tijd er zijn en dan aanpakken. Hebben burgemeesters, heeft de politie, het Openbaar Ministerie... voldoende instrumenten om dit aan te kunnen pakken? Nou ja, daar hebben we het natuurlijk over, over gehad... In de kern zeg ik wel. Er zijn natuurlijk wel eens situaties waar je kan zeggen... nou, daar zou iets meer kunnen. We gaan bijvoorbeeld de voetbalwet gaan we nu evalueren. Dan kan dit, het instrumentarium, ook meegenomen worden. En op welke manier denkt u dat die van toepassing kan zijn... bij het wegpesten van homostellen? kan die nu al. Dus die wordt ook toegepast door de burgemeesters op allerlei fronten. Met gebiedsverboden, meldpunten en weet ik het wat allemaal. Al dat soort zaken misschien moet er meer. Uh, daar gaan we nog eens even. daar wordt naar gekeken. Er kan al heel veel. vindt u dat uh, burgemeesters alles uit de kast moeten halen om? op basis van de huidige wetgeving, met wat er nu al mogelijk is... dit soort dreiging, eh, discriminatie, geweld aan te pakken? Ja, maar dat dan zeg ik tegen die burgemeesters niets eh, nieuws... want dat vinden ze zelf ook. Uh, en ik moet zeggen, ze zijn ongelooflijk uh, creatief... Uh, en proberen nieuwe instrumenten uh, uit de kast te halen... en die ook, uh, zijn ook niet bang om die van toepassing uh, te verklaren... want het gaat wel om onaanvaardbare situaties... Dus minister Opstelten. Burgemeester van Utrecht, Aleid Wolsten, goedemorgen. Goedemorgen. Heeft u iets aan de tips van de minister? Nou ja, we hebben met een twintig gemeenten, wat u al zei, hebben we ervaringen uitgewisseld. Want heel veel gemeenten worstelen met die problematiek. En samen met de minister hebben we ook de juridische instrumenten verkend. Hè, omdat het soms nogal in het geheim en in het geniet plaatsvindt. Dat het heel ingewikkeld is om goed bewijs te verzamelen. Nou, als je met al die twintig gemeenten dat uitwisselt van. Wat doe jij? Wanneer zit jij de voetbalwet in? Hoe kun je getuigen anonimiteit geven? Noem maar op. Dat, dat, als je dat samen uitwisselt, heb je zeker iets aan. Heeft u nu voldoende middelen, meneer Wolfs? Want wij herinneren ons natuurlijk allemaal nog het geval van Hans en Ton... dat homo dat uiteindelijk verhuisd is hè, bij ja. u uit de Phoenixwijk, Leidse Rijn. U zei toen, daar krijg ik buikpijn van, want dat kan niet in een tolerante stad euh, nee, zoals wij zijn. Nee, onacceptabel, zeker. Precies, dat heeft u toen aangegeven. <coughs> Kunt u nu uit de voet met de huidige wetgeving om te voorkomen dat u opnieuw buikpijn krijgt? En Hans en Ton met u? Ja, voor een belangrijk deel wel, maar toch merk je ook dat het best ingewikkeld is als het in het... Geniep en in groepen plaatsen. En bijvoorbeeld niet in de buurt van de woning zelf. Hè, maar in groepen in de buurt. Als, als mensen in de buurt gaan wandelen. En ze worden in een park of ergens op de hoek van de straat nageroepen of nagestreept Bijvoorbeeld vanuit een groep. En je weet niet wie dat vanuit die groep heeft gedaan. Mm -hmm. En dan kun je strafrechtelijk niet zo'n hele groep aanpakken. Zo zit de wet in Nederland niet aan elkaar. Daarvan heeft de minister ook gezegd. Daar ga ik toch even goed naar kijken. Wat daar nog voor aanvullende mogelijkheden zijn. Als je niet de vinger kunt leggen bij die jongen uit die groep heeft dit gedaan kun je ook de voetbalwet bijvoorbeeld niet toepassen... en hem geen gebiedsverbod opleggen. Nee, dan heb je daar helemaal niets aan. W waar je waar je... ziet u dan wel mogelijkheden? Uh, nou, da daar zie je dat het zou de minister nog kunnen... gaat hij nog verkennen of daar de wet nog iets kan worden aangepast. Dat je, waar de mogelijkheden zitten is ook dat je sneller en makkelijker nog... mensen uit hun wijk kunt halen. Een gezin waar, waarvan, waarvan bijvoorbeeld de kinderen... Pesten en treiteren in de buurt is het nu best soms wel ingewikkeld... om die uit die woning te zetten, omdat het soms niet één op één gerelateerd kan worden. Maar daar gaan we ook nog kijken of daar wat mogelijkheden zijn. Een derde punt is nog, als mensen in de buurt wat hebben gezien... en ze zeggen, ja, ik, ik, ik, ik heb wel wat gezien, ik wil het ook wel verklaren... maar zodra ik wat verklaar word ik ook gepest, of, dan heeft het repercussies voor mij. Ja. En daarvoor gaan we in Utrecht nu ook proberen om via... dat is, ik zal de details besparen, maar dat je iemand als getuige... Anonimiteit kunt garanderen. direct. via de rechter. Dat doen we het al op heden. deden we dat niet. maar we hebben al. een tijd geleden gezegd. ook in de aanpak van die jeugdgroepen die dit vaak doen. Dan gaan we heel snel naar de rechter. Vragen aan de rechter, garandeert deze getuige anonimiteit... Ja. zodat hij in die strafzaak wel kan getuigen? Goed, maar meneer Wolfsen, die, die uh, instrumenten zijn er dus. Dat zegt ook de minister. Moeten hier en daar misschien nog aangescherpt worden. Toch in het geval van Hans Anton waren die instrumenten er misschien ook wel. En toch zegt u, we hadden daar ook scherper op moeten treden. U heeft daar excuses voor gemaakt. Wat maakt het voor burgemeesters zo moeilijk om er volop in te zetten? Om gelijk alle instrumenten ook te gebruiken? Ja, ja, maar het, is, het vindt soms in op een hele langere termijn plaatsen. Bij ons was het ook meer dan een jaar, een hele, en dan gaat het met ups en downs. Nou, dan moet je daar elke dag scherp bovenop blijven zitten, en je moet een link kunnen leggen tussen één op één tussen iemand die treitert en bedreigt. ...en een concrete jongen in die wijk. Nou, en dat is in de praktijk heel moeilijk gebleken. En dan zie je zo'n een groot, ingewikkeld proces... ...gaat er vaak onderweg ook wel eens iets wat mis... ...dan een getuige wordt te laat gehoord... ...van anders gaat het niet goed. Het is gewoon een hele weerbarstige problematiek... ...maar we hebben met z'n allen gezegd... ...en al een keer bevestigd... ...iemand pesten, een ...enkel vanwege zijn seksuele voorkeur... ...onacceptabel, dan trekken we echt alles uit de kast... Wat we in kunnen zetten in zo'n concreet geval. Daarom was de politie was er ook bij ja. Het Openbaar Ministerie was er ook bij. Nou, rechters moeten ook mee worden genomen in die aanpak. Omdat het een hele venijnige problematiek is, maar hmm. we accelereren op dit vlak niets. En wanneer gaat u beginnen met die uh, beschermde getuigenmethode? Dat hebben we al uh, een tijdje geleden gezegd, dat we ja. dat gaan inzetten. En wanneer gaat u dat doen? Nou, als we te concreet tegen zo'n geval aanlopen. Oké. Okay. Dus dat kan al heel direct zijn, als het uh, nodig is. Zeker. Goed. Daar heeft u geen extra wetgeving voor nodig, begrijp ik. Dat is een beetje afhankelijk. Het is eigenlijk, die bedreigde getuigen komt eigenlijk uit de grote georganiseerde criminaliteit. Je moet denken aan Peter Laessen. Ja, bijvoorbeeld. En in dit soort zaken is het nog niet eerder toegepast. Maar we hebben gezegd dat het komt uit een ander type wetgeving. Maar het kan hier worden toegepast. En we gaan dat gewoon eens testen voor de rechter. Omdat we op dit vlak niets accepteren. Alles inzetten wat we kunnen inzetten. Grenzen verkennen van de mogelijkheden. Helder. Aleit Wolfsen, burgemeester van Utrecht. Dank u wel. Zeer graag gedaan. Een heleboel Karel Appels zijn er teruggevonden in een loods. Ergens in Engeland hoort u straks meer over. de ANWB, Edwin Gerritsen met de verkeersinformatie. De dagelijkse files zijn wat langer dan gebruikelijk. Op woensdag er staat nu 140 kilometer in totaal. Op de A12 van Utrecht naar Den Haag is een ongeluk gebeurd. Voor knooppunt Prins Klausplein staat 9 kilometer file. De weg is daar wel weer vrij. Op de A58 Eindhoven richting Tilburg tussen Baterdorp en Moergestel... 9 kilometer file. Daar staat nog steeds een vrachtwagen met weg. De rechte rijstrook is dicht. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. Het is misdadig dat jullie in het Westen helemaal niets doen. Dat zegt de Syrische activist Dani Abdul Dayem. De afgelopen weken gaf hij uh, een beeld van de dramatische situatie in de stad Doms... door vele filmpjes die hij op internet zette via YouTube. Met veel moeite kon Dani zijn land ontvluchten uiteindelijk... en gisteren hield hij zijn betoog in het Europees parlement. Daar begint vandaag het debat over mogelijke Europese ingrijpen in Syrië. Women hebben gewend om dezelfde lichamen te zien. We zullen een impact op dit hebben na de revolutie. De mensen zullen niet meer kunnen slapen. Dus, dames en heren, we starten nu de publieke hoorzitting. De leider van de Europese liberalen, Gieven Hofstad, heeft voor elkaar gekregen dat een lid van de Syrische oppositie zijn land heeft kunnen onvluchten om hier nu in Straatsburg zijn verhaal te doen. Dani Abdul Dayan.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 Van correspondent Stijn Sade. Laatste nieuws uit Ooms is dat er een grotere explosie is geweest... bij een oliepijplijn in de stad. Boven de stad is een enorme zwarte rookkolom te zien op dit moment. Dit weekend gaat de snelweg A73 bij Venlo even dicht... om de brug naar de hoofdingang van de Floriade te monteren. 4 april dan opent koningin Beatrix de wereldtuinbouw tentoonstelling... die iedere tien jaar ergens te bezoeken is. Marno Remmers is vanochtend tussen de eerste paviljoens... aan het kijken hoe het eruit komt te zien. Wat gaat u nou doen? Uh, dus om de luchtvochtigheid omhoog te houden. De luchtvochtigheid is te laag. En dan één keer per dag, uh, dan lopen we met de planten, of ja, met de slang rond om de luchtvochtigheid omhoog te oh, houden. Er staan al planten? Ja, klopt. Ja, hele grote, ja. We lopen in een gigantische kas, wat ook een kantoor is. Dit is de Floriade, die in april open gaat. Misschien maar even vertellen wat, wat, wat, het, wat het wordt. Dit is een theater van ongeveer zo'n 250 mensen. En hier worden allerlei demonstraties gegeven voor bloemen en andere zaken. Maar ook voor kleinere evenementen. En voor slecht weer is het natuurlijk ook schitterende accommodatie voor mensen te onderhouden. Zegt de directeur Paul Beck, vol enthousiasme laat hij het begin van de Floriade zien die in april open gaat. Uh, er ja, staan al palmbomen. Uh, er zijn al een soort vijverpartijen aangelegd. Het is een enorm grote kas, eigenlijk, waar we doorheen lopen. Samen met burgemeester Bruls van uh, Venlo. Een budget van 90 miljoen euro. Hoeveel, hoeveel steekt de gemeente erin? Nou, wij doen dat met een aantal uh, gemeenten en dat spreidt zich. Uh, je hebt er rechtstreeks erbij uh, dragen, daar loop je al tegen de 10 miljoen. Maar wij stoppen er ook nog in via bedrijventerrein... Uh, wat we hier uh, na de Floriade zullen hebben. En die infrastructuur die je aanlegt, om en nabij uh, 10 miljoen... is dat ook nog rustig. Het is gigantisch, hè? Ja, is dat maar, nog verantwoord? Ja, ik, ik denk het uh, wel. Uh, we weten natuurlijk niet precies wat het allemaal gaat opleveren... maar er zijn bijvoorbeeld onderzoeken door de Rabobank gedaan... die erop wijzen dat je echt een veelvoud... Of in de reguland. Dus te vergelijken met een weg. Als wij een weg aanleggen als overheid, krijgen we daar geen geld voor terug. Maar we profiteren er allemaal wel maatschappelijk van. Dat is. En dat zie je hier ook. Want uh, de opzet is wel, anders dan in Haarlemmermeer tien jaar geleden. Er blijft veel meer bewaard. De gebouwen, daar komen bedrijven in. Ja, de, de filosofie is van begin af aan uh, geweest. De Floriade wordt de gast op een bedrijventrein, een groen bedrijvenpark En het gebouw waar we nu in zijn, en ook het gebouw uh, waar je eerder bent geweest, de Innovatoren, die blijven ook echt uh, staan. Er staan mond... heel veel kantoorgebouwen leeg, hè? Ik bedoel, ja. hoe, want de Haarlemmermeer, dat hebben we eens even uitgezocht, die hebben nog een tekort van acht miljoen. Die dachten ook, ja, we krijgen er enorm veel voor terug, maar... Nou, die kans uh, acht ik hier uh, zeer uh, gering. We hebben het geld eigenlijk al uitgegeven, die investeringen hebben gedaan. En het mooie is, toen we in 2009 moesten beslissen... of we deze prachtige gebouwen zouden bouwen, was de kredietcrisis begonnen. Heel moeilijk. En nu ze gebouwd zijn met overheidsgeld... zijn ze al bijna helemaal verhuurd, allebei, aan bedrijven. En verdienen er gewoon geld op, op terug. Dus deze investeringen met deze gebouwen gaan we sowieso terugverdienen. Oh, hier nog allemaal gele planken... Dat... Een soort afvalhout lijkt het waar een soort bomen van getimmerd zijn. Paul Beck zegt ook net, dit gebouw is volledig zelfvoorzienend. Ja, uh, geen riolering, geen verwarming. CO2, nou er is natuurlijk wel riolering, maar het de water dat wordt weer hergebruikt en het is CO2 neutraal. Dat betekent dat het eigenlijk uh, uh, helemaal op de, uh, de verwarming en de waterhuishouding neutraal geregeld is. Ik denk het eerste gebouw in Nederland wat als zodanig functioneert. Ik dacht altijd, Floriade, is dat niet een beetje geweest? Is dat niet, heeft dat niet een imago van uh, de huishoudbeurs? Daar, daar wilt u echt van af. Hè? U komt uit de entertainwereld. U komt van onder andere de Efteling af. Het moet geen statisch geheel worden. Het moet groots zijn, zegt u, en je moet er wat kunnen beleven. Ja, deze Floriade is een belevingsevenement. Is heel anders, denk ik. Het is ook in een, een hele andere tijd gerealiseerd. Geen tentoonstelling en alleen maar plantjes kijken? Nee, het is, een, uh, het is een belevingsevenement. Het is een brandland voor de tuinbouw, voor de Nederlandse tuinbouw. Wat natuurlijk voor ons de belangrijkste industrie is in Nederland. En dat gaan wij ook tonen op een moderne wijze. De Floriade. Nog in aanbouw. Mino Remmers is de hele ochtend in de buurt van Venlo. Dan naar Groot-Brittannië, want daar zijn honderden tekeningen, schetsen en ook notities van de Nederlandse kunstenaar Karel Appel gevonden. Ze lagen daar in een loods, verdwenen in 2002, zo'n tien jaar geleden, toen ze vervoerd werden van Appels atelier naar de Karel Appel Stichting in Amsterdam. Consultant Arjen van der Horst in Groot-Brittannië, Arjen, hoe zijn die schilderijen, schetsen en notities gevonden? Ja, die loods waar ze gevonden waren... die was vlak voor kerst opgekocht door een bedrijf... dat zich specialiseert in de opslag van goederen. Ze waren bezig die loods leeg te maken, klaar te maken voor gebruik. En toen vonden ze dus acht kratten met de werken van Karel Appel. Ze hadden overigens totaal geen idee wie Karel Appel was. Ze zagen hm. wel de naam staan op de schilderijen. Ja, totdat een werknemer zijn naam googelde. Nou, toen daagde het heel langzaam... dat ze misschien toch wel iets bijzonders in handen hadden... hadden. En toen werden dertig ja, schilderijen meegenomen naar een veilinghuis van Bonhams. En daar hadden ze heel snel in de gaten dat de werken op een internationale lijst stonden van verloren kunst. En na tien jaar zijn de werken dus weer gevonden. Ja, Het is bevestigd hè, dat ze echt zijn. De weduwe van Appel is ook komen kijken. Heeft dat ook bevestigd. Wat gaat er met dat werk gebeuren nu? Die belanden eindelijk weer bij de bestemming waar ze in 2002 hadden moeten zijn. Namelijk de, de Karel Appel Stichting dus. Dat ging overigens niet helemaal vanzelf. Want de bedrijf uh, die de werk had gevonden legde aanvankelijk een claim op de kunst. Het was immers hun bezit. De loods hadden zij gekocht. Uh, ja, dat was de gedachte. Maar ja, na vijf weken onderhandelen uh, hebben ze dan die werken toch vrijgegeven. En die zullen uiteindelijk terug weer, weer teruggaan naar Nederland. En na negen spreken we dan ook de weduwe van Karel Appel over die gevonden werken van haar man Arjen van der Horst. Hoorde u over die bijzondere vondst in een loods in Groot-Brittannië?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 Het aantal vroegtijdige schoolverlaters is de afgelopen tien jaar bijna gehalveerd. Van 71.000 naar 39.000 leerlingen. Dat meldt het ministerie van Onderwijs. Leerlingen stoppen niet zomaar met school. Vaak hebben ze grote problemen, merken docenten. Je moet denken aan uh, oorlogsvluchtelingen, je moet denken aan tienermoeders... die toch de zorg ook van een klein kind hebben. Uh, sommige jongens die hebben nog wel eens wat met uh, justitie te maken... Uh, waardoor uh, school gewoon uh, ja, niet altijd uh, uh, de, de aandacht krijgt die het misschien wel verdient. Volgens minister Van Bijsterveld worden leerlingen die dreigen uit te vallen intensiever begeleid. Het kabinet wil dat het aantal schoolverlaters nog verder zakt... naar maximaal 25.000 in 2016. De Duitse economie is zoals verwacht in het vierde kwartaal van 2011 gekrompen. Ten opzichte van het kwartaal daarvoor was de teruggang 0,2 procent. Dat was iets beter dan analisten hadden verwacht. Over het hele jaar groeide de Duitse economie met 3 procent. De cijfers over de Nederlandse economie worden om half tien bekendgemaakt door het CBS. De NOS doet daar live verslag van. Premier Rutte, vicepremier Verhagen en gedoogpartner Wilders praten volgende maand over de nieuwe miljardenbezuinigingen. Ze hebben er drie weken vooruit getrokken en ze praten in het Katshuis, de ambtswoning van Rutte. Wordt gerekend op extra bezuinigingen tussen de 6 en 10 miljard euro. De A4 bij Den Haag is vannacht uren dicht geweest na een wilde achtervolging. Die begon in Amsterdam. Een automobilist negeerde een stopteken van de politie en ging er vandoor. Ramde twee politiewagens en werd vervolgens opgepakt bij Den Haag, zegt de politie.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 2011 was een goed jaar voor bierbrouwer Heineken, blijkt uit de jaarcijfers. De omzet steeg met ruim 6 procent. De winst ging met bijna 9 procent omhoog, naar ruim 1,5 miljard euro. Dat is meer dan analisten hadden verwacht. De concern verwacht dit jaar te profiteren van de stijgende bierverkoop in Afrika, Latijns-Amerika en Azië. En in Stuttgart zijn 2500 agenten ingezet om houthakkers te beschermen. Vandaag begint een omstreden project waarbij ruim 150 bomen moeten worden gekapt of verplaatst voor de bouw van een nieuw ondergrondstation. Er zijn honderden actievoerders en die roepen op om geen geweld te gebruiken. Ik kan hier nu aan de politie appelleren ruhe rein te brengen, deescalerend te werken. Het is vandaag een zeer emotionele nacht. Het wordt ook morgen een zeer emotionele dag voor ons. Ja, het wordt een erg emotionele dag, zei deze actievoerder. Twee jaar geleden liep een soortgelijke demonstratie in Stuttgart uit rellen. Dat was nieuws Het weerbericht van Weer Online.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 AANB-verkeersinformatie. Nou, er staat 120 kilometer file. De meeste files staan in de regio's Den Haag en in het zuiden van het land. Op de A12 van Utrecht naar Den Haag zat voor Den Haag Malieveld... 5 kilometer file na een ongeluk. Op de A58 Eindhoven richting Tilburg tussen Baterdorp en Moergestel... 9 kilometer file. Daar stond een vrachtwagen met pech... maar de weg is nu weer vrij. Een vast nummer is een vertrouwd nummer. Maar als ondernemer wilt u ook onderweg bereikbaar zijn...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 Goedemorgen, het is uh, zes minuten over half negen. Fijn dat u luistert naar het NOS Radio 1 journaal. Nederlandse ondernemingen in Polen zijn niet blij met het meldpunt voor klachten over Oost-Europeanen van de PVV. Lieten ze per brief weten aan minister Verhagen van Economische Zaken. De website zou afbreuk doen aan het imago van die Nederlandse ondernemingen. Een van de schrijvers van de brief, de directeur van de pools nederlandse Kamer van Koophandel, Elro van der Beur, goedemorgen. Goedemorgen. Is die imago-schade al te merken? Uh, ja, imago-schade, dat, dat zit al in het woord ingesloten. Dat is natuurlijk uh, in concrete cijfers is dat moeilijk uit te drukken. Maar wat, ja, ja, om even een indruk te geven, als je hier de Poolse nieuwssites opslaat... en nu in overzicht wat, wat dan de nieuwstopics zijn... dan staat dit bovenaan. Dan wordt hier continu over dit onderwerp gesproken. Uh, bij de Kamer hebben wij afgelopen, nou begon vorige week donderdag, vrijdag... eigenlijk uh, vrij veel verzoeken gekregen om te reageren over, op dit onderwerp in de, in de Poolse media... Ik ben zelf bij de landelijke televisie geweest om dit, uh, om dit uit te leggen, om maar te vertellen uh, dat, uh, dat, dat, dat dit niet het standpunt is van de Nederlanders, maar dat dit uh, slechts een, een gedeelte is, dat dit de PVV is, om het uit te leggen. Ja, en u zou graag willen, meneer Van den Burg, dat uh, de Nederlandse regering dat uitlegt? Nou, ik, uh, uh, ik denk dat het belangrijk is uh, om uh, te laten zien, om een signaal te geven, en dat doen wij denk ik met die brief, uh, dat wij ook bestaan in, uh, in Polen. Er eh, dus is een grote groep Nederlandse bedrijven eh, in, Pol in Polen. Dat zijn allemaal multinationals, die hebben heel veel geld geïnvesteerd. 22,9 miljard euro sinds 1993. Mm -hmm. Daarbij moet je voorstellen, de grote bedrijven zoals Philips, die is hier heel groot. Eh, een aantal banken, waaronder, waaronder ING, grote transportbedrijven. Bedrijven met een tweede thuismarkt in Polen en dat wordt vaak vergeten. En dat, ik denk dat dat belangrijk is om dat ook te vertellen, om dat ook mee te wegen. Ja. Uh, en de politiek moet zijn eigen afweging maken, maar ik denk dat uh, wij met die brief het signaal willen geven, uh, denk ook aan ons. Hè. Uh, wij zitten in het buitenland en ja. om even aan te geven, vroeger ging je, uh, uh, of je nou een privégesprek hebt of een zakelijk gesprek, uh, je gaat een gesprek aan met een pol en het eerste wat hij zegt is, Marco van Basten, uh, ik heb mijn eerste hamburger nog in Amsterdam gegeten. En nu gaan we gesprekken over. Ja, met PVV, uh, en, wat denkt Nederland eigenlijk over Polen? Ja. Dus je begint met een achterstand, je moet wat uitleggen. Ja, maar u stuurt die brief naar minister Verhagen, uh, dus we willen graag weten wat u van het kabinet wil. Um, ja, ik vind het. Uh, uh, wij willen graag het signaal geven, dus daar, daar ja. laat ik het bij. Uh, <laughs> maar wilt u nou graag, gaan... graag dat de premier zich uitspreekt of niet? Uh, wij zouden graag willen dat, dat er in Nederland. Uh, ja, laat het dan heel duidelijk zeggen. Kijk, in Polen hebben wij dus een, een probleem. We moeten dus uitleggen. Uh, de, die site van de PVV is niet het regeringsstandpunt. Nee. En hij helpt natuurlijk niet bij dat, hij, dat daar uh, een soort van onduidelijkheid over is in, uh, in Nederland. Is het zo? Het zou mooi zijn als er duidelijkheid over kwam. Okay. Uh, klopt het nou dat er ook een Pools radiostation is geweest? Dat heeft opgeroepen tot een boycott van Nederlandse producten. Heeft u daar wat ja. van meegekregen? Ik, ik, heb dat, ik heb dat gehoord. Ik heb via vier gehoord dat zij die boycott hebben opgeroepen. Uh, wat, ik, wat ik zeker weet is dat RMF24 uh, RMF uh, met een grote actie bezig zijn om brieven te sturen naar de Nederlandse ambassade in Warschau. En uh, brieven te sturen uh, naar de website. Nee. Um, en dat is, uh, RMF is het grootste radiostation in Polen. Uh, ze hebben ook een Facebook-site speciaal hiervoor opgezet. Um, uh, dus ja, dat werkt net zoals in Nederland. Dat, dat, uh, dat gaat razendsnel. En binnen de kortste keren sluiten heel veel mensen zich aan. Dus dat is een redelijk uh, grote actie in Polen geworden. Goed. Nou, uh, uw boodschap is helder. Ook aan het kabinet, heel van den Burg. Dank u wel. Gaan we naar de gemeente Noordoospolder. Want die wil de goede kanten laten zien van Poolse werknemers. En organiseert daarom in september een Poolse Landdag. Daar denken wij over het algemeen niet veel goeds bij. Burgemeester van de gemeente Noordoospolder, Auker van der Werf. Goedemorgen. Goedemorgen. Maar wat wilt u daar doen? Wij, um, wij vieren dit jaar feest. We bestaan 50 jaar en we zijn 70 jaar droog. En in dat kader hadden we al veel eerder bedacht... dat we ook voor de Poolse inwoners een feest gaan organiseren. Ja, en wat heeft dat te maken met droog staan? Nou, dat is een feest. Kijk, als je een Pool oh, bent. u staat droog. Nou, de polder staat droog. De ja, polder is nee. droog, ja, ja, ja, ja. Nou snap ik het, sorry. Ja. Ja. Goed, wat ga, even, even verder. Wat, wat gaat u doen? Wij, wij hebben dus een heel programma met feestelijkheden het hele jaar door. En in september hebben wij een feest met uh, alle. Volgens werknemers die hier uh, zoveel nuttig werk verrichten in de kassen, in de fabrieken, in de land- en in de tuinbouw en in alle andere bedrijven. Ja, Het ah, kan toch geen toeval zijn dat u nu mee, hiermee nu naar buiten komt? Nee, dat is zeker geen toeval. Oh, okay. uh, dat feest dat was al eerder georganiseerd, maar uh, gisteren uh, zei ik tegen mijn communicatieafdeling van laten wij nu op dit moment maar eens aangeven wat wij van plan zijn te gaan doen. Ja. Maar goed, eh, Marcel zei het al eventjes. Het Poolse Landdag, daar denken wij niet meteen aan iets positiefs. Eh, dat, dat heeft met chaos en wanorde te maken. Nou, Waarom misschien... heeft u hiervoor gekozen? Nou, dus misschien, het ligt natuurlijk heel erg voor de hand als je een feest eh, buiten met barbecues gaat organiseren... waar de Polen bij betrokken zijn, om daar een Poolse, om dat, de titel Poolse Landdag mee te geven. En het is natuurlijk ook een knipoog naar die negatieve connotatie rondom dat woord. Hm, Oké. Okay. Nu heeft u 1.500 Poolse werknemers in uw gemeente. Is er ook overlast? Nou, uh, overlast... Ik, ik, er is natuurlijk wel overlast. Uh, de, uh, ze wonen vaak in vrij grote groepen bij elkaar. en. Uh, ja, dat geeft natuurlijk altijd wel enige overlast, maar onze oplossing zou bepaald niet zijn om daarvoor een meldpunt in te richten, maar om het gesprek daarover met elkaar aan te gaan. En, en dat gesprek gaat u nu ook aan? Ja, sowieso. We zijn al in gesprek met elkaar en het is bepaald niet zo dat die overlast nou uh, grotere vormen aanneemt dan andere vormen van overlast die hmm. we natuurlijk ook kennen. Ja. En, en waar leiden die gesprekken toe? Zorgen die ervoor dat de overlast waar mensen last van hebben afneemt? Wij zouden graag willen dat uh, die mensen die hier vaak op tijdelijke basis uh, hun werk doen, dat die zich ook gaan vestigen hier in deze gemeente. Want wij kunnen gewoon niet zonder hun arbeidskracht. Mm. En we vinden het jammer dat ze elke drie, vier, vijf, zes maanden weer terug gaan naar Polen. En we zouden graag willen dat ze zich hier gaan vestigen, dat ze gaan wonen, dat ze kunnen integreren in onze samenleving. Want daarmee nemen we ook de klachten af, denkt u? Dat lijkt me voor de hand liggend, ja. ja. En voelen ze daar nog voor in de huidige omstandigheden? Spreekt u ze wel daarover? Ja. Er zijn de, de eerste vestigers zijn hier al inmiddels. Maar u kunt zich voorstellen dat uh, het klimaat zoals dat vandaag de dag is... dat dat niet echt aanlokt. Dus wij zullen wel extra hard moeten lopen om dat uh, aantrekkelijk te maken. Goed. Hartelijk dank, Elke van der Werf. Burgemeester van de gemeente Noordoostpolder, die dus een Poolse landdag organiseert. Dank u wel voor uw verhaal. Oké, okay. Goedemorgen. Nou, zomaar eens horen of de uitzending van Opsporing... verzocht over de zaak van het ontvoerde meisje in oude bos. al dat heeft opgeleverd. We kijken eerst naar de Nederlandse snelweg, Edwin Gerrit. Hoe is het het, het daar? is het NOS Radio 1-journaal nee. met Lara Rensen en Marcel Oosten. <laughs> Edwin Gerritsen, vertel eens. Heb, heb, heb ik contact? Nou, dat, klinkt. Nou, dat klinkt niet altijd best. Zullen wij maar anders um, gewoon eventjes naar Braunswijk gaan? Dat lijkt me beter. Ja, doen we dat eerst. Want een prettig mysterie houdt die Duitse stad in de greep. Het regent er namelijk geld. Het zit in anonieme witte enveloppen... en ze belanden bij musea, kerken en scholen. En Meestal zit er precies 10.000 euro in. De grote vraag is in Braunswijk...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 Dankeschön, Zagen. In een heel ander deel van de stad staat de sint markuskerk Ook hier is sprake van een envelop. Dominee Hans-Jurken Kopko die heeft hem hier gevonden tussen de zangbundels. En hij heeft En uh, nou, ik kan zich voorstellen. Ik had maar nog gedacht, waanzin, wat is dat denn? Daar waren dan? Even, wat was er daarin? Daar waren 20, 500 euro-scheinen drin...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 Het is 13 minuten voor 9. U luistert naar het NOS Radio 1-journaal. Met een af- en aanrijden van busjes en graafmachines op de A73 bij Venlo. Maar wat is er aan de hand? Ja. Dit moet de Floriade worden, maar het is nou nog heel veel modder. Achter mij Nederland. Ik ben langs China gekomen. We hebben Sri Lanka gezien. Er is een grote kantoortoren neergezet... die je als een landmark al ziet als je hier naartoe rijdt. Er is een groot kaskantoorcomplex... wat helemaal zelfvoorzienend is, CO2-neutraal. En nu staan we in een... Is het een tomaat? Nee, dit is geen tomaat. Dit zijn allemaal bollen... Met waarin we allemaal de diverse producten gaan, uh, gaan Achter Ach, bent u. Ja, dat op die foto goed zei ik zelf. 3,5 meter groot. Ja, zo ongeveer. Ik ben ja. daar wel een beetje langer geworden. <laughs> ja, staan hier, we zijn nu in een kas aanbeland. Om me heen wordt nog druk gewerkt aan de vloer. Het is uh, gele bollen, groene bollen. En u bent Ton Jansen van de telesvereniging Teestitom. Ja. Wat gaat u straks hier doen? Nou, wij gaan hier uh, de mensen laten zien... waarom we zoveel verschillende tomaten in Nederland hebben. En dat de mensen die... Uh, op welke manier moeten de mensen nou deze diverse tomaten nou eens allemaal gaan gebruiken? We gaan uh, laten zien dat er acht verschillende kleuren paprika's uh, zijn. Hoe kan dat dan? Hoe komen ze nou in acht verschillende soorten, soorten paprika's? En hoe zijn de verschillende smaken daarvan? We gaan de mensen laten zien dat niet een tuinder sluipmesper gebruikt tegen witte vlieg. Nee... Alle tuiners gebruiken sluipwespen tegen witte vlieg. En gaat... je het echt een tomatenpromotieman, hè? Ja, daarom hebben ze mij ook gevraagd voor, het, voor dit uh, baantje. U bent dus ook teler, maar dat betekent dat u niet op uw eigen bedrijf kunt werken. Want de Floriade begint 4 april, met koningin Beatrix 5 april voor het publiek, tot oktober geloof ik. Ja. Nou ja, daarvoor heb ik dus weer een andere collega bereid gevonden die ermee gestopt is. En die gaat mijn tuin uh, het hele jaar uh, doen. Daar ben ik hem heel uh, er erkentelijk voor. En uh, uh, hij neemt mijn baantje over. En ondertussen ga ik uh, aan, aan de Duitsers en aan de Nederlanders het verhaal van de Nederlandse vruchtgroente vertellen. Het budget voor deze Floriade is 90 miljoen euro. In de Haarlemmermeer dachten ze er destijds veel aan over te houden... maar daar zijn ze nog steeds een 8 miljoen euro tekort. Um, de gemeente steekt er hier geld, in de provincie legt er 7,5 miljoen euro op tafel... en ook alle tuinders betalen mee, u ook. Is het niet heel veel geld? Is dat niet link? Het, is niet, het zijn niet alleen de tuinders die dit geld ophoesten. Het zijn ook de handelaren. Denk eraan dat wij een enorm import- en exportland zijn voor, voor heel West-Europa. Dus er komt gigantisch veel uh, groente en fruit binnen. Maar er is ook heel veel geld deze zomer verloren aan de ehec bacterie Ik kan me nog ja, herinneren dat de komkommers ja. met tonnen tegelijk uh, naar de, naar, naar de GFT-bak gingen. Nou, des, des te knapper is het van allemaal die tuinders. En uh, dat, dat ze toch nog geld opzij hebben gelegd om dit allemaal de extra daar nog voor opzij te leggen. Want wij moeten gewoon een heleboel promotie gaan maken... dat iedereen nog meer groente en fruit gaat eten. Want dat is jongens ongelooflijk gezond. De directeur heeft het vanmorgen tegen mij gezegd. Ik mag het eigenlijk niet herhalen, maar hij zei het. Het moet geen kneuterigheid worden hier in Venlo. Die Floriade die moet eigen tijd zijn en het moet een show zijn. En dan u zal het niet liggen, volgens mij. Nee, ik heb schitterende verhaaltjes. Het ene is nog grappiger dan het andere. Echt waar? Ja, nou, dit, ik kan dat in, in prachtig in het Duits of in het Engels. Doe eens een stukje in het Duits, dan sluiten we daarmee af. Ja. Geet dat. Ja, wie, wie gaat dat? We hebben hier natuurlijk ganz veel hummelen in het gewekshuis. Waarom maken we dat met hummelen, hummelen, uh, arbeiten, hummelen hummel ja, ja, en niet met bienen? Want hummelen hebben gigantische voordeelden gegenüber bienen. Die werken ook, wenn als het de hele tijd regnet. Maar hummelen zijn ook treu. Als een hummel bij een tomatje aanfängt, dan gaat die niet weer weg. Ja, kom maar op, kom maar op. April dan gaat die helemaal los eh, als Beatrix <laughs> is geweest. En dan, dan gaat de Taste die tomato eh, hier richting Duitsers, Engelsen. En we gaan kijken voor dan tegen die tijd nog eens langs. Nou, hommelen de tomaten en paprika's dus ook op de uh, Floriade in Venlo. Dank je wel, Tien voor 9 geweest. U luistert naar het NOS Radio 1-journaal. Politie in Brabant is nog steeds op zoek naar de man... die vorige week een vijfjarig meisje ontvoerde in Oudenbos. Gisteravond was er aandacht voor de zaak in het televisieprogramma... Opsporing verzocht. Inge Reigersberg van de Politie Midden- en West-Brabant. Goedemorgen. Goedemorgen. Hoeveel tips heeft dat opgeleverd? Tot het einde van het programma, dus rond half elf, waren er 26 tips binnen. Uh, we hadden van ons regionale opsporingsprogramma Bureau Brabant ook al meer dan 60 tips binnen. En bij elkaar komen we dan op meer dan 100 tips. Wat voor tips zijn dat zo al? Dat varieert heel erg. Uh, er gaan natuurlijk heel veel tips over de lichtblauwe auto, vermoedelijk de Ford K. Mm -hmm. um, ja, die zijn ook heel divers. Uh, sommige mensen zeggen van mijn buurman heeft een, een Ford K bewijs van spreken. Uh, ook wat specifiekere tips. Uh, ja, En er zitten ook uh, voor het recherche -team wat goed bedoelde adviezen bij. Uh, uh, ja. ja, Die zijn over het algemeen, uh, daar is allemaal al aangedacht. En betekent dat u bij zo'n buurman even gaat kijken vandaag? Uh, nou, zo heel makkelijk gaat dat niet. Want als de, de tips bijvoorbeeld uit uh, Friesland komen... en iemand heeft een lichtblauwe Vodka... Uh, dan staan wij daar vandaag niet meteen voor de deur. Uh, u kunt zich natuurlijk ook voorstellen... dat er een heleboel van dit soort auto's zijn. Uh, en dat je niet iedereen uh, op zo'n moment... meteen direct uh, persoonlijk gaat bezoeken. Ja, uh, ja dat, dat zou onmogelijk zijn. Uh, en, en ook niet erg professioneel, denk ik. Maar zitten er ook wel heel veel belovende tips tussen... die wel concreet zijn? Nou, de, de tips worden op dit moment nog even geschift naar hetgeen wat we echt goed gaan uitzoeken. Uh, ja, en hetgeen waar we op dit moment even uh, niets aan hebben of niets mee kunnen. Uh, kijk, elk klein stukje van de puzzel op dit moment, om het zomaar even te noemen, uh, kan heel erg belangrijk zijn natuurlijk. Dus wij roepen mensen nog steeds actief op om alles uh, wat hier maar een beetje mee te maken kan hebben bij ons te melden. Uh, maar er moet gewoon even goed gekeken worden van ja, waar zit eventueel uh, overlap of uh, ja, wat zijn nou de meest specifieke tips waarvan wij denken hey, dat zou wel eens wat kunnen zijn. Ja, en uh, U zegt we hebben veel uh, tips binnengekregen over die, die auto, de Ford K. Heeft u ook wat ja. uh, meer, bent u meer te weten gekomen over de man naar nou, wie u, uh, u op zoek bent, de blanke man van ongeveer 25? Uh, ja... Ja en nee. Uh, er zijn natuurlijk uh, mensen die zeggen van hè, mijn, mijn buurman lijkt er een beetje op uh, en, en heeft een lichtblauwe auto. Me, mm. uh, dingen in, uh, in die zin. Um, maar ja, heel specifiek uh, op dit moment uh, is het nou niet zo dat we daar uh, specifiek op in kunnen gaan. Ja, van, we hebben nu een dader op het oog of uh, we zijn op deze of deze manier bezig met het onderzoek. Uh, want dat zou wel erg specifiek zijn. Daar wil we op dit moment nog even niks over kwijt. Dat klinkt een beetje mevrouw Rijgersberg alsof het nog niet opschiet. Uh, nou, zo moet je dat niet zien. Uh, Zo'n onderzoek: als iemand niet op heterdaad daad uh, kan worden gepakt, dus op de dag zelf. Uh, dan duurt een onderzoek vaak gewoon wat langer. Uh, omdat je dan afhankelijk bent inderdaad, van tips en van andere soorten onderzoek. Uh, we hebben nu 25 mensen op uh, deze zaak zitten in een recherche team. Die zijn uh, nou, bijna dag en nacht aan deze zaak aan het werk. En er zit uh, wel degelijk uh, uh, schot in. En ook hetgene wat uiteindelijk niet zo blijkt te zijn... is natuurlijk waardevolle ja. informatie voor ons. Inge Regersberg van de politie Midden- en West-Brabant. Dank u wel. Oké, okay, graag gedaan. Het is bijna negen uur. Wij gaan nog eventjes naar uh, economisch nieuws dat er aankomt vanochtend. Um, is er een nieuwe recessie of niet? Om um, half tien maakt het Centraal Bureau voor de Statistiek, het CBS, bekend met welk percentage de Nederlandse economie in de laatste drie maanden van uh, vorig jaar, laatste kwartaal, uh, gegroeid is of gekrompen. In het derde kwartaal was er sprake van krimp. En als dat dus in het vierde kwartaal ook zo is, dan is er dus officieel sprake van een recessie. Bij het uh, CBS in Leidse Veen is al uh, onze economieverslaggever André Mijnema. Nou, André, wat denk je? Wordt het een recessie of ontsnappen we eraan? Nou, ik dacht vanmorgen eventjes. Uh, misschien wordt het net geen recessie... want toen kwam de Franse overheid met de cijfer van de Franse economie... en daar rolde verrassend een groei uit in plaats van een krimp. Toen denk je, nou ja, Frankrijk ligt niet zo gek ver. Maar ja... Uh, en dat dus zou het eventueel een gevolg kunnen hebben positief gevolg voor de Nederlandse economie. Maar ja, toen kwam de Duitse overheid met het cijfer over de Duitse economie. En die liet wel een krimp zien van 0,2%. Iets minder dan slecht dan verwacht, maar toch een krimp. Ja, en wij zijn natuurlijk een hele grote handelspartner van Duitsland. Wij leunen eigenlijk op Duitsland met onze eigen economie. Dus ik denk ook dat het vierde kwartaal een, een krimp zal laten zien. De Nederlandse Bank voorspelde het al een verslechtering in het vierde kwartaal. Uh, en alles bij elkaar opgeteld, november, december waren natuurlijk hele turbulente maanden. En minister Verhagen had het in november al gezegd bij de cijfers over het derde kwartaal. Toen van de Nederlandse economie. De schuldencrisis begint de reële economie te raken. En dus zal het vierde kwartaal een, een, een zwaar kwartaal worden. Nou, wellicht een kleine krimp ook dus voor de Nederlandse economie. En dus officieel een recessie. Goed, we hebben nog een half uur. We wachten het af samen met jou. André Meijnenma is dus al in Leidseveen bij het CBS. Ik zou zeggen, blijft u luisteren. Meer cijfers ook direct na negen uur al. Dan hebben we de jaarcijfers van Heineken. We praten met de Heineken-topman Jean-François van Boksmeer.